7 uur. Dit is Radio 1 met Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1-journaal Amerikaanse minachting voor de Europese inzet in het conflict in Oekraïne. En beleggers kijken uit naar de cijfers van bladenuitgeverij Sanoma. Eerst het NOS-journaal door Megens. De Verenigde Staten hebben de veiligheidsmaatregelen voor vluchten van en naar Rusland verscherpt. Passagiers mogen voorlopig geen vloeistoffen, gels of poeders in hun bagage hebben. Dat gebeurt vanwege de Olympische Winterspelen in Sochi die vanmiddag worden geopend. De vrees is dat terroristen aanslagen willen plegen. Eerder deze week waarschuwde Amerika al dat luchtvaartmaatschappijen alert moeten zijn op tuben standpasta, omdat daar explosieven in kunnen zitten. Een Nederlands marineschip heeft bij Miami zeven drenkelingen gered. Het patrouilleschip, De Zeeland was op weg naar het Caribisch gebied, vertelt de marine. En net voordat ze aankwamen in Key West kwamen ze deze zaken tegen... van een gekapsijst bootje met uh, daarop of, elf uh, opvarenden... Uh, waarvan zeven mensen in het water lagen en uh, nog in leven waren en drie mensen helaas overleden zijn en één persoon nog steeds vermist is. De vluchtelingen kwamen uit Haiti, India en de Bahamas... en zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. De Zeeland is in de regio voor antidrugsoperaties in het Caribisch gebied. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Newland... is in verlegenheid gebracht door een uitgelekt telefoongesprek. In een gesprek met de Amerikaanse ambassadeur in Kiev... bekritiseert ze de rol van de Europese Unie in de crisis in Oekraïne. Ze zegt op een gegeven moment fuck the EU. So you know, EU. Al dus de Amerikaanse onderminister Newland. Na het uitlekken van dit bandje heeft ze meteen haar excuses aangeboden. Verenigde Staten denken dat Rusland de opnames op internet heeft gezet. In Jeruzalem en andere steden in Israël... zijn gisteren duizenden ultra-orthodoxe joden de straat opgegaan... uit protest tegen de dienstplicht. Twee agenten raakten gewond, ze werden met stenen bekogeld. De politie heeft 35 betogers opgepakt. In Israël wordt al jaren gediscussieerd... wie allemaal in het leger moeten dienen. Vorig jaar werd een wet aangenomen... waardoor ook religieuze studenten dienstplichtig werden. De demonstranten zijn daar fel op tegen. In Rio de Janeiro zijn protesten tegen duurdere buskaartjes... uitgelopen op gevechten met de politie... Betogers werden op het centraal station van de Braziliaanse stad... met traangas uiteengejaagd. De prijs voor een buskaartje stijgt met ongeveer 10 cent. Ook speelt mee dat de betogers vinden dat de overheid... te veel geld uitgeeft aan het WK Voetbal deze zomer... en de Olympische Spelen in 2016. Ze willen dat het geld naar de bestrijding van armoede gaat. Slachterij van Hattem spant een kort geding aan... tegen de beslissing van de Voedsel- en Warenautoriteit... om al het vlees van het bedrijf van de afgelopen twee jaar terug te roepen. Volgens de NVWA kan het bedrijf in Dodewaard niet aantonen... waar het vlees vandaan komt. Daardoor is het niet zeker of het vlees aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn bij een concert van DJ Hartwell... tientallen bezoekers onwel geworden. De meesten hadden te veel drank op of drugs gebruikt. Vijftien mensen zijn naar een ziekenhuis gebracht... maar bij niemand was de toestand zorgwekkend. Bij het concert van de Nederlandse DJ in de Odyssey Arena... waren ongeveer 10.000 mensen. In Schravenzanden zijn gisteravond de wieken van een molen naar beneden gekomen. Oorzaak was waarschijnlijk de harde wind. De molenaar wilde vanuit de molen de wieken stilzetten. Toen hij hard gekraak hoorde, de as brak af en de wieken vielen naar beneden op de weg. Volgens de brandweer is het een wonder dat niemand gewond is geraakt. De molen in Schravenzanden is ruim 100 jaar oud. Het weer, het regent vandaag. Vanochtend wordt het nog 10 graden. Later daalt de temperatuur wat. Verder staat er een stevige zuidelijke wind aan Zee stormachtig. In het weekend iets minder regen, maar nog wel wisselvallig. AWB Verkeersinformatie: Kees Kwaks. Wat korte files op de A8 naar Amsterdam bij Oostzaan En op de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond. Opvallend is de file na het ongeluk op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Vijf kilometer tussen Voorthuis en Hoeverlaken. Maar alle rijstroken zijn weer open. Fanatieke ouders die langs de lijn naar de wedstrijd van hun kinderen krijgen, kijken... zorgen vaak voor agressie en spanning. En daarover gaat het toneelstuk wel winnen. Hè? Dat is in première gegaan, hoort u zo meer over. Sommige specialisten hebben vaak veel kennis van een beperkt aantal zaken. Anderen hebben een beperkte kennis van veel zaken. Onze sectorspecialisten hebben echter veel kennis van veel zaken. Van de agrarische sector tot de sector zakelijke dienstverlening.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 Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7. De Amerikaanse onderminister voor Europese zaken, Victoria Nuland... heeft geen hoge pet op van de Europese bemiddelingspogingen in de crisis in Oekraïne. Fuck de EU. EU dus. Volgens Nuland kun je het bemiddelen in Oekraïne beter overlaten aan de Verenigde Naties. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Frederik de Jong. Goedemorgen. Druk overleg is vanavond op diverse locaties... in verschillende samenstellingen over de positie van minister Plasterk. Maar de boodschap is inmiddels eensluidend. We maken ons geen zorgen over de positie van collega Plasterk. Me, mevrouw Ploemen, ja. maakt u zich zorgen over uw collega Plasterk? Dinsdag is het debat in de Kamer. Er komt een brief van collega Plasterk en Hennis. En ik kan me voorstellen dat mensen in het land ook allemaal willen weten... God, wat gebeurt er eigenlijk met mijn gegevens? Hoe zit het met onze privacy? En ik weet zeker dat uh, collega Plaskaart en collega uh, Plasterk daar goede antwoorden op geven. En dan dinsdag het debat. Ik ben nogal overtuigd. Heeft u meer informatie nu? Heeft u al met de collega's hierover gesproken? Nou, ik ga nu naar het bewindspersonenoverleg. Dat meneer Timmermans, u, meneer meneer hoe is de situatie rond minister Plasterk? Uh, gewoon, niks aan de hand. Niks aan de hand. Hij heeft tegenstrijdige uitleg uitlatingen gedaan. En een groot deel van de Kamer vertrouwt hem eigenlijk niet meer als het gaat om de veiligheidsdiensten. Oh, U weet toch dat er dinsdag een debat is in de Kamer? Dan zal het allemaal uh, duidelijk worden. Ja, en de top van de Partij van de Arbeid maakt zich geen enkele zorg over? Hè? Dat moet u aan de top vragen. Nee, de top van de Partij van de Arbeid maakt zich geen zorgen. Nee. Nee, dus hij is na volgende week gewoon nog minister? Dinsdag is het debat en uh, dan zult u zien uh, uh, wat de heer Plasterk daar te melden heeft. Maar ik uh, heb geen reden om mij zorgen te maken. Maar het is toch heel raar dat hij op het ene moment aanzegt en op het andere moment niet B maar zet. U denkt toch niet dat ik nu met u inhoudelijk een inhoudelijke discussie uh, aanga over dit onderwerp? Nee. Dat hoopt het eigenlijk wel. Dat is, nee, want daar wacht de Kamer op. De Kamer is nu aan zet. En de ministers uh, zullen in de Kamer uh, dat debat aangaan. Mevrouw Hennis, hoe was dat overleg met minister Plasterk en premier Rutte vanavond? Prima, we hebben gesproken over het debat volgende week. Dat hebben we voorbereid. We gaan nu uh, druk aan de slag met de Kamervragen. Begrijpt u inmiddels waarom Plasterk een uh, aantal maanden geleden bij Nieuwsuur dingen heeft gezegd die niet klopten. Terwijl u zei dat u wel wist hoe het zat. Weet je, ik denk dat het voor iedereen goed is. Want er is nu heel veel gezegd en geschreven. Maar ik denk dat het echt voor iedereen goed is uh, dat we nu gewoon eerste Kamervragen gaan beantwoorden. Het debat met de Kamer voeren. Zo hoort het ook. En dat gaan we dus nu doen. Dus hoe graag ik u ook nu allemaal detailantwoorden ga geven, doe ik niet. Want het Kamerdebat gaat voor alles. Maar U zei gisteren, ik wist wel hoe het zat. Wanneer wist u dan hoe het zat? Ik zei net, het Kamerdebat gaat voor alles. Dus we hebben vanavond gesproken over de voorbereiding daarvan. We gaan nu. Uh, druk aan de slag met het beantwoorden van de Kamervragen. Dinsdag is het debat, daarna meer. U moet nu alsnog bij het debat aanwezig zijn, hè? Of was het andersom? Nee, de samenwerking tussen collega Plasterk en mijzelf is prima. Dat en we hebben gewoon de media besproken uh, gesproken over de voorbereiding van het debat. En ik ga nu lekker naar huis, want ik moet mijn ministerraad nog voorbereiden. Vindt u het jammer dat u alsnog bij het debat moet zijn? Want eerst ging het alleen om Plasterk, nu lijkt het toch ook om uw rol te gaan. Ja. Nee hoor, doe ik graag. Ja. Een opgewekt klinkende minister van Defensie. En na acht uur spreek ik nog met Joost Vullings in Den Haag over deze kwestie. De Amerikaanse onderminister voor Europese zaken Victoria Nuland... is in ernstige verlegenheid gebracht. Ze dacht dat ze vrij kon spreken, maar dat bleek niet het geval. Waarschijnlijk luisterde de Russische inlichtingendienst mee. En die plaatste een gesprek tussen haar en de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne online. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Waarom heeft haar dat zo in verlegenheid gebracht? Nuland is aan de, aan de telefoon met de Amerikaanse ambassadeur in Kiev en dan overleggen ze erover hoe ze het beste een compromis kunnen bereiken tussen de oppositie en Yanukovych. En dan zeggen ze, ja daar kunnen we best de hulp van de Verenigde Naties bij gebruiken. Want, zegt Nuland dan, fuck the EU. So that would be great I think to help glue this thing and have the UN help glue it and you know, fuck the EU. En dat zegt ze heel duidelijk met een ondertoon van ja, aan die gasten heb je toch niks. Nuland spreekt die heel duidelijk de Amerikaanse teleurstelling uit over hoe Europa de crisis in Oekraïne heeft aangepakt, namelijk veel te soft. Ja, dat lijkt me een pijnlijke situatie voor deze mevrouw. <laughs> Ja, ja, ja. Nou, de Amerikanen natuurlijk nooit bevestigen dat dit gesprek authentiek is, hè. Dat het, dat het echt is. Maar tegelijkertijd doen ze ook niet heel veel moeite om het te ontkennen dat het heeft plaatsgevonden. Noland zegt een beetje lachend zelfs, ja, yeah, it comes with the job. En dan biedt ze haar excuses aan, aan de Europeanen. Nou, de Europeanen als vanouds reageren weer soft. Die zeggen, we lekken niet, we reageren niet op uitgelekte gesprekken. Dus eigenlijk beide kanten die minimaliseren het hele verhaal een beetje. Wie zou het gelekt hebben? Nou, over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat het de Russen zijn. Het verscheen voor het eerst, uh, dit linkje naar dat gesprek verscheen voor het eerst op een, een Twitter-account van een Russische diplomaat. En dat het uit een Russische koker komt, ja dat stoort de Amerikanen natuurlijk toch wel. Uh, een woordvoerder van het State Department van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd, dit is een nieuw dieptepunt in de, in de, van de veiligheidsdienst, van de Russische veiligheidsdienst. En op zich, het past natuurlijk ook in de logica der gebeurtenissen, hè, dat het de Russen zijn. Die zitten natuurlijk niet te wachten op Amerika. Amerikaanse bemiddelaars in Oekraïne. En al helemaal niet op uh, succesvolle Amerikaanse bemiddelaars uh, daar. Dus die proberen op deze manier ze een spaak in het wiel te steken. En lukt dat? Nou niet echt. De grote Amerikaanse nieuwschannels, de avondjournaals, die pakken het allemaal niet op. Nou, Je hoort het ook, Europa klinkt ook niet echt heel erg boos. Het verangen natuurlijk voor Washington is dat Europa natuurlijk heel erg boos was over de berichten dat Merkel werd afgeluisterd door de NSA. Nou, de Russen doen nu in, in feite doen ze precies hetzelfde en eigenlijk nog veel grover. Namelijk ze gooien het meteen online. En, en Europa klinkt eigenlijk heel erg mak. Nou, daarvoor is eigenlijk maar één verklaring dat er nu diplomatiek gezien is er nu een hoger doel namelijk het oplossen van de crisis in Oekraïne en dan moeten de bondgenoten zich natuurlijk niet uit elkaar laten spelen door de Russen wat natuurlijk precies hun bedoeling is maar ik denk wel dat dit ergens geregistreerd wordt in Brussel. Dankjewel correspondent Wessel de Jong vanuit Washington. De Olympische Winterspelen in Sochi. Bent u er helemaal klaar voor Matthijs van der Wiel? Wel, jij staat naast het ijs geloof ik. Ja, bijna op het huis. Ja, Je komt er niet meer op, hoor. Er is een boarding en uh, bij de Olympische Spelen... wordt alles meteen een stuk strenger dan hoe het normaal is. Wij zijn dus in de Adler Arena, die prachtige 400 meter baan, waar net het licht is aangegaan. Maar de kazagen die waren al aan het trainen in het schemerdonker. En we lopen hier binnen samen met de man die de technisch architect is... de Nederlander Bertus Butter. En hij loopt hier binnen en hij goed meteen de Kazachse coach. Want u kent iedereen hier, hè? Ik ken uh, bijna alles ja. gaat, dus in ieder geval de coaches. Ja. Ja, hij heeft ook de baan in Astana gebouwd, die zo geroemd wordt door de schaatsers. De kazagen trainen, een paar Nederlanders zag ik al. Antoinette de Jong zag ik. En ik zag volgens mij Mark Tuijt het ook. U kijkt om zich heen, kijkt naar het ijs. Kun je het zien of kun je het horen, hoe hard het is, of het goed is? Het is behoorlijk hard, ja, dat, uh, dat kan ik wel zien. Ja? Ja. Ja? Ja. U loopt niet meteen met een temperatuurmeter naar het ijs om te kijken? Nee, maar het heeft een meerwaarde. Er, er moet gewoon geschaat worden en de omstandigheden, de omstandigheden zijn goed. Ja. En die zijn voor iedereen gelijk. Daar kan niet zoveel aan gedaan worden. Dus het wordt gewoon een leuke competitie. Ja, de baan is er klaar voor. Wat Altijds, u betreft. Aalborg, ja. wij, hebben, wij hebben deze week de sleutel ingeleverd. Ja, uw werk zit erop zelfs. Ons werk zit erop. We blijven op de tribune zitten tot de spelen afgelopen zijn. En... U kunt er ook niks meer aan doen. Het zit, nee, het zit in de constructie. Hè? Want deze baan is aangelegd in een gebouw dat niet uh, dienst zal blijven doen als uh, schaatsbaan. Als maar dan moest u het aanpassen. Bijvoorbeeld een dak dat is... Een soort folie? Plastic ja, folie? We hebben, aluminium? We hebben hier een aluminiumfolie opgehangen... om de energielast van het ijs af te halen. Maar ook om de luchtstromen vanuit de tribune bovenin af te zuigen... zodat... Scheiding is tussen de schaatser en het publiek. Ja, het gaat helemaal niet alleen om het ijs. Het gaat vooral ook om het gebouw eromheen. Ja, absoluut. Ja. Ja. En we komen hier aan bij het ijs. En Erben die loopt hier ook naar de boording. En die heeft meteen een vraag aan u over de luchtstroom. Ja, of, of. Kijk, er is heel veel commotie over. Maar is er nou. Is er een knop, een grote rode knop. van luchtstroom aan, luchtstroom uit? Ja, ik, ik voel een vrouw. koud windje. Hè? Dat gaat, koude windje. Nee, dat gaat niet lukken. Hm? Nee, ja. Nee, ja, maar maar mag... Is het niet goed? Is er iets fout? Nee, mee? maar dat kan natuurlijk ook niet. Dat zou ook absurd zijn als er zo'n zo, zo knop zou oh, Dat, dat is het kouden. verhaal dat de Russen ja. zichzelf bevoordelen. Een soort luchtstroom. Maar wat, maar wat je wel voelt als je hier, hier staat... zodra de schaatsen beginnen te schaatsen... Dan, dan, dan komt er een luchtstroom... maar dat wordt in gang gezet door de schaatsers zelf. Dus hoe meer schaatsers er op, er op het ijs zijn... hoe meer luchtstroom er is. Hoe komt dat uh, ijsspecialist, meneer ja, Butter? Die, die schaatsers werken eigenlijk als een, als een luchtpomp. Hè? Ja, en ik voel dat zo... een koud windje. Ja. ja. Maar het, het, als, boel, uh, als er geen schaatsers zijn, dan staat alles stil. Ja. En zo hoort het ook. Dat zijn ook de regels van de ASO. Ja, even om Erben gerust te stellen. Het is voor iedereen hetzelfde, hè? Het is natuurlijk voor iedereen hetzelfde. Ja, nou, alhoewel, Het is natuurlijk wel als je in de allerlaatste rit zit... van de, de wedstrijd, dan zijn er geen mensen meer op de inrijbaan en dan gaat de lucht wel stilstaan. Dus ja. dan ben je een beetje in ja. nadeel. Had u dat kunnen voorkomen met nog wat afvoerpijpen of blaaspijpen ergens hier in het dak? Nee, maar dat zou ik ook niet willen. Dat er is verder ook allemaal niet mogelijk. Maar er zit hier zoveel techniek in wat jullie gelukkig allemaal niet zien. Ja, vertel het eens. Nou ja, er zit hier bijvoorbeeld al 60, 60 kilometer koelleiding in. Ja. En uh, dat is een heel nieuw uh, systeem. Dat is een 4-3 uh, systeem. Maak het niet te technisch. Maar, maar uh, dat betekent eigenlijk... Oh, dat zijn de kazagen. Dat je, dat je maar heel weinig energie nodig hebt om, uh, om rond te pompen... om die energie die hier in het gebouw is en op het ijs komt om af te voeren. Ja. Dat is prachtig. En uh, ja, verder de luchtstromen die zijn belangrijk om, uh, om de schaatser uh, in schone lucht te laten rijden. En de vorm van het gebouw is daarop op ingericht. Ja. Super, zonde, een mooie ijsvloer en dan wordt die straks weer afgebroken. Al uw werk is dan tijdelijk. Ja, maar dat geeft het niet. Het gaat om de Olympische Spelen. Na de Olympische Spelen uh, is het over. Ja. En dan blijft dit gebouw over en de technische installatie gaat ergens anders ja. toe. Vraag het eventjes aan de ervaringsdeskundige Erbe. Mooi ijsvloer. Het ziet er prachtig uit. Ja, ja. Hier, hier, hier, kan, hier kan gewoon. Butter heeft goed werk gedaan. De, hier is er zeker uh, goed werk gedaan. Er zullen geen wereldrecords gereden worden, maar dat, dat, ja, dat komt ligt om uit de hoogte. Om, om dat hoogte. Maar de, voor de rest, ik denk dat misschien, misschien komen er wel uh, wereldrecoren, laaglandbanen. Want we hebben overal records voor. Ja. Kijk, en hier staat de coach van Japan, die is erbij gekomen met een camera. Is die huis goed? Goed. Ja? Yeah. Goed? I think so. Ja? Yeah. Hmm. Nou ja, er, het zit erop hè, nou, werk. iedereen tevreden. Ik, uh, mijn positie op het, de tribune. En, uh, het dat, kan beginnen morgen, dat, de vijf ja, kilometer. Dus, het is klaar, ik, uh, ik ben wel tevreden zoals het nu gaat. Ja. De Adler, hoop, Adler Arena. Ik hoop inderdaad op een paar uh, Olympische records, dat zit er wel in. Ja, de Adler Arena. Het ijs is er in ieder geval klaar voor. Matthijs van der Wiel vanuit Sochi, ik hoor je zo weer. ANWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. De file die opvalt voorlopig nog altijd is de A1... vanaf Apeldoorn naar Amsterdam. Vanochtend vroeg ging het mis bij Hoevelaken, een auto in de sloot. Dat zijn bergingswerkzaamheden. De rijstroken zijn wel open. Maar staat 6 kilometer tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Dit is het NOS Radio 1-journaal. 17 minuten over 7. De Finse uitgever Sanoma komt straks met de jaarcijfers over 2013... Weet u het nog? Sanoma is in ons land de uitgever... van tijdschriften als Libelle, Margriet, de Donald Duck en Linda. Het bedrijf maakt eind oktober een rigoureuze sanering bekend. Economieverslaggever Jeroen Schutteijzer... zet nog even wat feiten van Sanoma op een rij. De meeste tijdschriften zien hun oplagen... al jaren dramatisch dalen. Neem Panorama, Nieuwe Revue of The Playboy. Hun oplagen is de afgelopen drie, vier jaar bijna gehalveerd. Ook adverteerders lopen weg... Kortom, er moest wel worden ingegrepen bij het bedrijf in Hoofddorp. Vier maanden geleden gebeurde dat ook. Van de 1600 banen die er nu zijn bij uitgeverij Sanoma... verdwijnen er 500. De bijl gaat ook in het aantal titels van tijdschriften. 17 blijven er in ieder geval. Dat worden de kroonjuwelen genoemd. Van 32 andere titels wordt gekeken hoe de toekomst eruit ziet. Voor 32 bladen wordt dus een koper gezocht. Zoals voor Nieuwe Revue. Volgens hoofdredacteur Erik Nomen... Zijn er genoeg partijen geïnteresseerd? Ik denk dat uh, misschien zes tot acht partijen zich volgens mij al hebben gemeld. En het fijne voor mij is, als hoofdredacteur van Nieuwe Revue... dat Nieuwe Revue eigenlijk altijd bovenaan het verlanglijstje stond. Wat ook niet zo gek is, want we zijn relatief goedkoop. We maken winst en we zijn een prestigieuze titel. Dus ik denk dat er partijen zijn die misschien nog beter dan Sanema... ons op het gebied van sales, marketing en dergelijke... Kunnen steunen en dus misschien een nieuwe glorietijd nog kunnen inluiden. Sanoma bevestigde gisteren nog eens dat er met veel partijen wordt gesproken, maar dat er nog geen witte rook is. Een van de gegadigden zou Roto Smeets zijn, Nederlands grootste drukkerij en, heel toevallig, voor een deel ook drukker van de Sanoma-bladen. En dan nog dat andere hoofdpijndossier van de uitgever. Want Sanoma is ook eigenaar van de televisiezender SBS. En die tv-zender zorgt ook al niet voor blije cijfers. Of het zou Utopia moeten zijn. Op 31 december begint voor 15 mannen en vrouwen het avontuur van hun leven. Op die dag worden zij gedropt op een ijskoud, verlaten terrein waar bijna niets is. Utopia trekt... Bijna een miljoen kijkers per dag. Maar dat programma is aan het begin van 2014 gestart... en zal daarom de cijfers over 2013 niet positief kunnen beïnvloeden. Volgens een woordvoerder van Sanoma zijn er vandaag geen mededelingen te verwachten... over de kopers van de 32 tijdschriften. Later deze in deze uitzending hoort u de jaarcijfers. Well we We know To Nowhere Talking Heads. Fanatieke ouders die langs de lijn naar de wedstrijd van hun kinderen kijken... zorgen vaak voor agressie en spanning. Daarover gaat het toneelstuk wel winnen, hè? Dat gisteravond in de Schouwburg in Almere in première ging. In die stad overleed ruim één jaar geleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen... nadat hij op het voetbalveld was mishandeld. Het toneelstuk is onderdeel van het programma naar een veiliger sportklimaat... waaraan 42 sportbonden en NOC-NSF deelnemen. Marijke Fleuren is namens de Hockeybond bij het toneelstuk betrokken. Nou, het doel van het toneelstuk is om, om ouders eigenlijk in de spiegel te laten kijken... Eh, hoe ze zich gedragen langs de lijn. En ze te laten beseffen dat als ze daar iets aan kunnen doen... iets vrolijker dat ze doen, aanmoedigender... dat de stemming in en buiten het veld leuker wordt. Dus ze hebben eigenlijk niet door dat de scheidsrechter en de coach... hun rol overneemt van thuis. Maar dat ze langs de lijn gaan ze gewoon door met dat gedrag. En dat vinden de kinderen heel vervelend. Penalty! Scheids! Heer penalty! Hij laat gewoon doorspelen! Hey, schijnt, kijk eens uit je doppelmaal! Ja. zag je dat? Hoe die als patiënt van hun hem vol op zijn enkel trapte. Hé, hey, dikzak! Hou je vette poten thuis! Nee, nee, nee. <laughs> en wat moeten ze, als ze die spiegel dan voor hebben gekregen in de schouwburg? wat moeten ze ermee? Nou, proberen hun mond te houden langs de lijn. En als ze iets zeggen, positief commentaar te leveren. En hun kind te ondersteunen voor het, tijdens en na de wedstrijd. En dat is tijdens de wedstrijd door hun mond te houden. En nou staan daar heel veel ouders. Wat moeten ze doen als uh, de ouder naast uh, hem of haar dat doet? Ja, nou, ze moeten niks. Het moet echt uit hunzelf komen. Maar het helpt als ze de ouder aanspreken op een prettige manier. Van joh, hou nou je mond even. Het is vervelend voor je kind. En zeker vervelend voor de tegenstander. Wat? Hoezo mag ik daar niks van zeggen? Natuurlijk mag ik daar wel wat van zeggen. dat is het team van mijn zoon, ja. Dan mag ik er toch wel wat van zeggen, of niet? Niet die lange bal nou! niet! Uh, mijn naam is uh, Rob Muller. ik ben voorzitter van uh, SC Buitenbosje in Almere, de club waar uh, in december 2012 uh, Richard Nieuwenhuizen overleed. 80% van de probleem begint bij de ouders. Dat, dat wisten wij voor Richard Nieuwenhuizen al en dat weten we nog steeds. Het grote probleem ligt bij de ouders. De ouders kunnen zich op een of andere manier bij een wedstrijd niet gedragen. Het gaat heel veel goed, maar er zijn er ook heel veel die gewoon over de scheef gaan. Het begint met, met geïrriteerd zijn over de grensrechter, geïrriteerd zijn over de scheidsrechter. Dan gaan ze roepen naar hun eigen spelers, die jongens verslag maken of de meiden. Maakt niet uit wie het zijn. En dat, die kinderen nemen dat over. Die kinderen voelen de druk van, van, van de ouders. En dan gaat het mis. En dat zien we heel vaak. En dan gaat dit helpen zo'n toneelstuk? Ja, want dit gaat zeker helpen. Omdat hier ouders kunnen zien wat ze doen. Hoe ze doen. En wat we eraan kunnen doen. De ouders moeten zich leren te gedragen. En dan komt het op het veld wel goed. Mag ik jullie even wat vragen? Ja, natuurlijk. natuurlijk. De bedoeling was dat uh, jullie een spiegel werd voorgehouden vanavond. Hebben jullie je jezelf herkend of niet? Oh, dan blijft je lang stil. Ja. Heb jij jezelf erkend. Ja, ja natuurlijk ja, zijn, zijn er wel dingen. Ja. Zoals? Dus, zoals, nou ja, altijd positief blijven. Dat is natuurlijk wel uh, moeilijk gezat. En je wilt stimuleren. En dat doe je soms op de verkeerde manier, inderdaad. Ja. En dit moet dan jullie gedrag veranderen? Wat denk je? Het zet je in ieder geval aan het denken, laat ik het zo zeggen. En als je daar inderdaad met z'n allen iets van maakt, dan kan dat inderdaad wel, denk ik. Ja, ja, ja. ja Ook ja, je vervalt door fanatisme natuurlijk wel eens in, uh, in, in dat gedrag. Ik ja. ja, denk het wel, dat is heel herkenbaar. Dan ga je het nou anders doen? Dat is de vraag. Ja, Ja. Uh, denk het wel. Nou, dat ja. was je dat een gewenst antwoord. Ja. Ja. Nou, weet ik niet. Ik weet... Door bewuster ervan te zijn, zal je er eerder wat mee gaan doen. We gaan hem helpen. Ja, maar dat, nee, maar dat is als je met z'n allen naar de voorstelling bent geweest, dan heb je met een paar woorden natuurlijk genoeg om elkaar erin te helpen. Dus even kijken hoe het met al die mensen gaat die niet geweest zijn. Ja, dan moet je er tegen zeggen. Ja, ja, gaan we doen. Ja? Ja, ja succes daarmee. Ja. Ja, dank je wel. Bezoekers van het toneelstuk wel winnen hè, dat gisteravond in première ging. Het wordt de komende maanden nog 15 keer op verschillende plaatsen in het land gespeeld. U hoort een bijdrage van Rienk Kamer. Na half acht spreken we met de chef de mission van de Nederlandse ploeg in Sochi, Maurits Hendricks. En hij heeft al een doel gesteld. In Vancouver hebben we acht medailles gewonnen. Zeven schaatsmedailles en een fantastische sneeuwmedaille. Nou, dat betekent dat we nu minimaal inzetten op negen.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 Bijna half acht, hier is Dorad meegens met het NOS-journaal. Voor vluchten vanuit de VS naar en van Rusland gelden strengere veiligheidsmaatregelen. Passagiers mogen geen vloeistoffen, gels of poeders meenemen. De autoriteiten willen zo voorkomen dat er een aanslag wordt gepleegd... tijdens de winterspelen in Sochi die vanmiddag worden geopend. Het Nederlands marineschip heeft bij Miami zeven drenkelingen gered. Het patrouilleschip De Zeeland pikte de zeven op bij hun gekapzeisde bootje. De opvarenden uit Haiti, India en de Bahama's zijn overgedragen aan de Verenigde Staten. Drie opvarenden waren om het leven gekomen hun lichamen zijn geborgen. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Newland... heeft excuses aangeboden voor een uitgelekt telefoongesprek. Daarin praat ze met de Amerikaanse ambassadeur in Kiev. Ze bekritiseert de rol van de Europese Unie in de crisis in Oekraïne. En dan zegt ze op een bepaald moment fuck de EU. De VS denkt dat Rusland de opnames op internet heeft gezet. Bij een concert van de Nederlandse Disjockey Hardwell in Noord-Ierland... zijn ongeveer 60 mensen niet goed geworden. Sommigen moesten naar het ziekenhuis. Bij niemand is de toestand zorgwekkend. De meesten hadden te veel drank of drugs gebruikt. En in Schravenzande zijn gisteravond de wieken van een molen op hun weg gevallen. Waarschijnlijk kwam dat door de harde wind. Volgens de brandweer is het een wonder dat er niemand gewond is geraakt. De molen in Schravenzande is ruim 100 jaar oud. En dat zijn de hoofdpunten. Marco Verhoef bij Weerplaza. Hoe gaat het met het weer? Nou, het is de komende dagen meer herfst dan winter. Oh. Uh, en ja, ik kan er niet veel meer van maken. Er zijn lage drukgebieden actief in onze omgeving. En dat zijn soms gemene uh, gevalletjes. En dat betekent dat ze bewolking brengen, dat ze regen brengen. Dat gebeurt op dit moment bijvoorbeeld. Er rekt weer een, uh, een regengebied van het zuidwesten uit het land in. En dat betekent ook dat het soms flink waait. Dat doet het uh, op veel plaatsen in het land vandaag. Windkracht 5 tot 7. Misschien zelfs even een windkracht 8 stormachtig langs de kust. En daarbij moeten we op veel plaatsen ook rekening houden met harde tot uh, zeer harde windstoten. En dat kan eigenlijk ook in, uh, in het oosten van het land gebeuren. Dus wat dat betreft zijn de verschillen niet zo groot. Maar in het weekend komt alles goed? Uh, nee, eigenlijk oh. niet. Het blijft, het blijft gewoon herfst. Uh, vooral uh, op, op zondag bijvoorbeeld uh, staat er weer veel wind. Uh, maar ook zaterdag speelt de wind echt geen bijrol. Uh, met name in de kustgebieden waait het hard. Het kan uh, zondag in de nacht naar zondag zelfs eventjes echt stormen. Dan hebben we het over een windkracht 9. Nou ja, en de hele periode is het ook een komen en gaan van regengebieden. Tussendoor klaart het af en toe eventjes wat op. En ik denk dat we daar zondag het meest profijt van hebben. Awb verkeersinformatie, Kees Kwaks. Op de A1 nog altijd een lange file vanaf Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Voorthuis en Hoeverlaken. De nasleep van een ongeluk daar. Op de A44, daarna de richting Amsterdam. Zitten een aantal auto's op elkaar bij de afrit Oude Wetering. De rechte is daar dicht. De file begint bij Kaagdorp. Is inmiddels 3 kilometer lang. En er zijn problemen op de N59, Burghamsteden. Richting het knooppunt het Er Het is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is dicht vanaf Oude Tonge tot aan Den Bobbel. Verkeer met bestemming Rotterdam kan omrijden via de N215 en de N57. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is twee minuten over half acht. Fietsers die hun fiets bij het treinstation moeten stallen... kunnen in de toekomst hun fiets bewaakt laten staan op stations. En dat kost dan niets. De Nederlandse spoorwegen zijn al begonnen met een proef. Erik Trindhamer van de NS, goedemorgen. Goedemorgen. De proef is begonnen op station Amstel in Amsterdam. Wat is het idee? Het idee is dat wij... Uh de eerste 24 uur gratis stallen willen aanbieden. Dus als je je fiets brengt, haalt, brengt, haalt... begint elke keer diezelfde 24 uur weer. De hm. reden daarvoor is dat rondom stations... er letterlijk een wildgroei aan fietsen is. En wij ruim 30.000 fietsstallingplaatsen uh, uh, vrij hebben. Vrij hebben? Die nu niet gebruikt worden? Die niet gebruikt worden. Ook bij station Amstel? Waar, waar, waar is dat dan? Nou, de, de, in de fietsenstallingen die we hebben in totaal hebben we er 30.000 vrij, maar ook op Amstel zijn er plaatsen vrij. Dus daarom deze proef loopt in ieder geval tot eind 2014. We zijn in gesprek ook met gemeenten als Den Bosch, Utrecht en Breda om deze pilot ook daar te starten met het idee om het visitekaartje van de desbetreffende gemeente eh, wat mooier te maken dan nu. Ja, het zal er vast mooier gaan uitzien. Maar is, dit is dus keiharde concurrentie. Kapot nou ja, con concurreren van die mannetjes waarbij je dan een euro betaalt. Nee, absoluut niet. Want uh, wij hebben goede afspraken met de fietsenstallingshouders. Dus uh, dat is geregeld. Die worden uitgekocht? Nou, we hebben aangegeven dat wij de contracten... de huurovereenkomsten opzeggen. Omdat we toe willen naar een kwaliteitsslag van fietsenstallingen. Sommige zijn fantastisch, andere zijn dat niet. Feit blijft dat er ruim 30.000 fietsenstallingen... Vrij, of fietsplaatsend vrij zijn. En die willen we op deze manier invullen. Ja, maak me toch een beetje zorgen om die mannetjes. Krijgen die dan een baan bij u? We hebben aangegeven dat de contracten zoals we die nu hebben... dat die ook um, gerespecteerd zullen worden bij een volgende ondernemer. En of ze dat nou zelf zijn of onderdeel van een groter geheel... dat valt tot te bezien. Maar we hebben aangegeven dat we uh, dat zullen uh, eerbiedigen. En wie betaalt dit eigenlijk? Het is een combinatie van uh, NS en ProRul aan de kant van de vervoerders, uh, de gemeente en het Rijk. En hoe liggen de verhoudingen ongeveer? Wie betaalt het meest? Nou, de, de bedoeling is 1 derde, 1 derde, 1 derde. En, en daar streven we naar. Uh, eerst even de pilot op uh, station Amstel en uh, Den Bosch, Breda en Utrecht. En dan praten we verder. Dan nou kan het uitgerold worden over het hele land, als het goed loopt. Nou, we hebben natuurlijk wel een ambitie, dat zult u begrijpen, anders gaan we hier niet mee beginnen. Maar de bedoeling is dat we de wildgroei aan fietsen rondom, fietsen, rondom stations... maar ook trottoirs waar fietsen staan waar ze niet horen... dat dat allemaal wat ruimer wordt. En dat bedoeld zijn, gebruikt kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn... namelijk vervoerders. Het lijkt me dat hier pardon, helemaal niks mis kan gaan... want wij Nederlanders houden van gratis... dus we gaan nu massaal naar, naar die stallingen, toch? We hebben daar met onze partners ook goed over nagedacht. Dus uh, wij zien het uh, nou, positief tegemoet. En binnenkort zullen we daar meer over melden. Dank u wel, Erik Trindhamer van de NS. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1 Journaal. Het is zes minuten over half acht. U weet het, vanavond beginnen de Olympische Winterspelen in Sochi officieel. Om vijf uur Nederlandse tijd is de openingsceremonie. Maurits Hendricks is de chef de mission. en Zijn voorganger in Vancouver van was Henk Gemser. En Hij was toen heel blij met de medaille van snowborster Nicolien Sauerbreij. Ik had ook een wens, die heb ik ook al eens een keer uitgesproken naar, naar jullie toe. Dat het uh, mij dus, nou, dus een enorme... Uh, Genoeg zou zijn als op andere fronten, het, uh, het short track, het uh, bobsleeën, het, uh, het halfpipe... En of het snowboarden, parallel snowboard, een medaille zou worden gehaald. En dan wordt het, al, wordt het nog goud ook. Dat is prachtig. Chef de mission Moritz Hendricks, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u ook een wens, net zoals Henk Gemser toen had? Ja, ik heb er vele. Um, het begint heel simpel met het feit dat uh, ik echt hoop dat elke Nederlandse sporter hier. Uh, zijn beste niveau haalt en zijn beste prestatie uit zijn leven neer gaat zetten. En dan, uh, dan gaat dat ongetwijfeld heel veel opleveren. Ja, dat, dat wenst u ze toe, maar, maar wat is uw specifieke wens? Nou, we hebben Een aantal jaren geleden hebben we ingezet um, um, op een, echt, zeg maar, het verbreden van, uh, van ons prestatiepotentieel uh, voor de winterploeg. Nederland is natuurlijk historisch een, een groot en een heel succesvol schaatsland. En wij dachten dat de Nederlandse sport um, ook in de winter meer zou kunnen zijn dan schaatsen alleen. Nou, daar is... Um, al heel, heel lang wordt daar door, uh, door de KNSB en de Nederlandse Skivereniging... samen met NOC en de gewerkt. En dat leidt tot, um, <tossimus> ja, tot, tot uh, sporters die heel langzaam bij die wereldtop komen... ook in andere sporten. Nicolien was natuurlijk echt een, een uitzondering... die ja, die, dat is toch wel een, een programma wat ze eigenlijk voornamelijk op zichzelf gedaan heeft met haar vader. Inmiddels is Snowboard veel breder geworden. Hè, in samenwerking met de bond hebben we meer kanshebbers. En datzelfde geldt ook voor Short trick. Dus dat is, dat is heel bewust beleid geweest. En we hopen dat dat uh, echt wat op gaat leveren hier. Ja, nou we hebben al gezien dat de snowboardster Cheryl Maas uh, is afgedaald. Niet helemaal naar wens, hè, want ze moet het nog een keer doen. Ja, nou ja, dat had ze sowieso gemoeten, want de finales die ja, zijn pas op zondag. Ja. Uh, het ging er alleen om, zou ze zich rechtstreeks plaatsen Precies, voor de finale ja. of moet ze langs de halve finale? Nou, dat is de halve finale geworden, of dat nou zo erg is, achteraf weet ik niet, want volgens mij is het met... De, de, het is zo'n enorm uitdagende parcours hebben ze gebouwd. Hè. Normaal gesproken was in die sport waren de X-Games, dat was een beetje uh, het, het topniveau. Nou, daar, dat is vanaf nu, is dat de Olympische Spelen. Dat heeft de Internationale Ski-Federatie uh, voor elkaar. Want deze afdaling, deze sloop zijn vele malen uitdagender dan de X-Games. Dus dat is heel tricky. Uh, ze had last met haar, haar snelheid. Ik heb gisteren na de wedstrijd met haar gesproken. Ja, daar gaat het natuurlijk met zulke enorme sprongen gaat het daar wel om. Dus misschien is het wel een voordeel... dat ze nu ook nog de halve finale moet rijden. Last met haar snelheid, wat zei ze tegen u? Nou, dat het bij die hele grote sprongen... ik weet niet uh, of, of jullie het gezien hebben... maar uh, je praat echt over uh, vluchtelementen van, van 15 meter en dan nog naar beneden. Dus uh, uh, je kan, als je daar niet goed timed als je niet goed op de, de juiste landingsplek uh, neerkomt... als je te hard gaat en over de landingsplek heen schiet... Uh, of te, te, te langzaam en ervoor uh, landt... Ja, dan kan dat uh, met een val, uh, een val tot gevolg hebben. Dus die snelheid is heel erg van belang. En afhankelijk van het moment waarop je skiet... Uh, naar beneden glijdt, is die sneeuw van een bepaalde structuur... hebben ze mij uitgelegd. En dat, dat is lastig controleren. Ja, het ziet er waanzinnig spectaculair uit. Heeft u ook van iedere sport evenveel verstand? Uh, nee, ik, word, uh, uh, ik ben in de gelukkige omstandigheid... dat ik uh, uh, coaches heb die mij, uh, die mij zelf bij kunnen praten... dat ik in kleedkamers mag komen, want uh, anders dan zou, ik, uh, zou ik verloren zijn. Uh, het is ook niet zo heel belangrijk of ik er wel of niet wat van af weet. Daar hebben ze hun, uh, hun coaches voor. Mijn werk ligt, uh, ligt op ander terrein. Ja, want ik hoor u per ongeluk zeggen toen ze naar beneden skieden... maar dat mag je dan niet zeggen, hè? Ja. Toen, toen nee, zei nee, boorden, rijdt, rijdt, rijd. ja. Nee, borden, ja. toch? Ja, kan dat ook is het werkwoord. Rijden, ook. Borden, borden ja. geboord. Um, wie gaan er plakken binnenhalen? Nou, dat zullen we aan het einde zullen we dat zien. Ik denk dat we in ieder geval kunnen vaststellen en dat dat, dat, uh, ja, dat maakt het ook wel heel erg spannend dat we hier met een heleboel sporters uh, naartoe zijn gereisd. Die hebben laten zien dat ze dat kunnen. En uh, wie dat uiteindelijk uh, gaan doen, ik, ik kan het u niet vertellen. Ik heb daar geen, uh, geen glazen bol voor. Maar het is wel zo dat we hier echt uh, met een heleboel sporters zijn die, uh, die, die echt al hebben laten zien dat ze dat kunnen. En hoe vaak spreekt u hen? Ja, dagelijks. Um, ik zit ietsje meer in de in beneden. In dat noemen ze hier de Coastal Village. Dus uh, het Olympisch dorp vlak bij de schaatsvenues. Uh, Um, af en toe rij ik naar boven, zeker als daar uh, wedstrijden zijn. Daar hebben we ook weer een deel van mijn team zit natuurlijk in de begeleiding ook boven. Uh, maar ik zit ietsje meer beneden en, en spreek sporters dagelijks. Ja, en hoe gaan die gesprekken? Ik kan me voorstellen dat u die gesprekken zo, ja, zo veel mogelijk laat gaan over koetjes en kalfjes. Want je wil natuurlijk niet inzoomen op die prestaties, want de, de spanning is al zo hoog. Nee, dat, dat, dat klopt. Dat laat ik helemaal aan, aan de sporter over... Um, uh, wat, wat ik zelf heel erg leuk vind uh, is um, het, het middenterrein. <coughs> nadat uh, de sporters getraind hebben middenterrein bij het schaatsen. Um, daar kan je, dan zit iedereen dan even rustig na zijn training. En dan merk je snel genoeg of een sporter überhaupt behoefte heeft om, uh, om zijn verhaal te vertellen of niet. Uh, nou, ik kom ze tegen um, natuurlijk in, ons, uh, in onze appartementen. En dan vraag ik wel of alles gewoon in orde is. Of er gewoon nog dingen zijn die, uh, die we hebben afgesproken die niet kloppen. Waar wij nog wat aan moeten doen. En als zo'n sporter behoefte heeft om, uh, om iets te vertellen, dan, dan ben ik graag een, een luisterend oor. En zo niet, dan is het ook prima. En waar was bijvoorbeeld nog behoefte aan? Um, nou, het zijn kleine dingetjes. Um, er, we hebben wat, wat, wat her, hergerangschikt in... Uh, Um, waar de bedden stonden, dus de, de slaaparrangementen. Uh, sommige appartementen zijn zitkamers en slaapkamers. Nou, dan, dan stonden in die slaapkamer twee bedden. Vroeger sporters of, ze, of het oké okay was om dan één bed in de zitkamer te zetten... zodat ze wel in gescheiden kamers slapen. Um, het kan te maken hebben met uh, short track vrouwen die uh, hadden een sessie op de spinningbike... die vroegen of dat ook buiten kon... Nou, als dat kan, dan faciliteren we dat. Dus het kan, kan van alles kan het zijn. Iemand wil nog graag een kaartje voor een vriendinnetje... zodat hij uh, het Heinekenhuis binnenkwam. Het, het kunnen, kunnen allerlei uh, kleine dingetjes zijn. Zolang het maar kleine dingetjes zijn, is het oké. Okay, als de grote dingen maar in orde zijn. Uh, en dat is uh, de schaatsbaan, de short-trick venue enzovoort. Ja, precies. Maar dan blijkt wifi toch ook heel belangrijk? Die, die... Ja. Dat werkt niet de hele tijd. Kunt u dat oplossen? Ik um, nou, denk dat we daar wel alles, alles aan gedaan hebben. We hadden uh, onze eigen uh, IT-expert mee uh, de eerste week. Om, om te zorgen dat dat wat zich dan aan problemen voordoet... wat je natuurlijk altijd kan hebben bij, uh, bij internet. Want iedereen wil natuurlijk gewoon ja, snel internet en het liefst op zijn eigen kamer. Uh, dat we dat hier uh, hebben ook kunnen oplossen met eigen netwerken. We hadden ook uh, zelf nog extra bandbreedte gekocht. Sochi had, heeft ooit in zijn bid al gezegd dat zij uh, als garantie gaven... dat op alle, in alle stadions en in alle Olympische gebouwen... Dat daar, dat daar snel uh, wifi was. Um, nou, dat, dat is de ene, op de ene plek lukt dat wat beter dan de andere. Ik moet wel zeggen dat als je dan aangeeft van joh, wij, we hebben daar en daar in die kamer probleem. Dan komen ze dezelfde dag met antennes langs. Dan gaan ze dat meten. En als het niet in orde is, dan uh, knutselen daar, uh, ze daar nog dezelfde dag aan. Dus die, die, die instelling van die Rus is in ieder geval om hier alles uh, hartstikke goed op te lossen. Nou, dat is mooi. Heel, inmiddels zijn de veiligheidsmaatregelen... voor de vluchten van naar Rusland verscherpt. Merkt u ook iets van de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen? Nee, het, het, is, um, het, het beeld wat, je, wat we hadden um, toen we weggingen uit Nederland... was toch wel een, een hele andere dan wat ik hier aantref. Dat heeft met twee dingen te maken. Wij leven hier met de, de, het team in de bubbel, noemen ze dat. Dus in de bel, de veiligheidsbel onder de paraplu. Dat kan je op verschillende manieren beschrijven. Als je daar eenmaal binnen bent... Uh, dan moet je toch echt door een hele strenge screening ja dan, is het, dan merk je er helemaal niks meer van. Um, die sporters die kunnen echt gewoon lachend uh, door een poortje fietsen uh, van het dorp naar de schaatsbaan. Uh, ze kijken wel even naar je kaartje, maar dat is het dan ook. Uh, we, we, daar merken wij hier helemaal niks meer van. Um, als je buiten die bubbel gaat, ik rij natuurlijk regelmatig uh, naar die bergen, dan kom je hier uit het dorp en dan moet je echt eventjes zeg maar, over de publieke weg. Daar zie je wel dat, ja, daar staat om de 300 meter, staat daar iemand. Dus, daar is een hele strenge beveiliging. Het is wel van het soort dat niet zichtbaar is. Je ziet dat het um, ja, toch weer de laatste, de laatste generatie uh, technische snufjes is. Uh, overal hangen um, scanning en, en, en, en camerasystemen. Uh, en dan staan er ook nog wel wat van die veiligheidsmensen. Het is niet zo heel zichtbaar, maar okay. uiteraard is het, is het super streng. Ja, heel veel plezier en dank u wel. Chef de Mission Dankjewel. Maurits Hendricks vanuit Sochi. En daar blijven we nog even. Want Matthijs van der Wiel, jij krijgt jouw rondleiding... achter de schermen. In die bubbel dus. Ja, midden in de bubbel. Dit is dan de Adler Arena. De schaatsbaan waar getraind wordt. Hier in de bocht staan dan alle coaches op een rij... van Rusland, van Japan. En het oranje-zwarte trainingspak. Dat is van Nederland. Die hebben allemaal aan de ene hand een stopwatch. Andere hand een videocamera. Wie filmt u eigenlijk? Michel Mulder, ja? Mark Thuyden en Daniel Gregg. Ja? Maar alleen af en toe... Ja, ze kunnen af en toe terugkijken. En dan, uh... is het is niet een beetje laat om nu nog te filmen? Uh, nou, ze, meestal kijken ze nu niet meer terug. Alles is nu goed. Ja. Maar als het nodig is, dan kunnen ze kijken. Ja. Beetje fine nu op het laatste moment. Dat doen ze. Uh, wordt geschaatst. Mark Tuyten, die lag even uit te rusten net op de boarding. En uh, Lotte van Beek die rijdt achter een Hongaar aan. Alle landen door elkaar heen zijn nu hun, hun rondjes aan het maken deze ochtend. Onder het toezicht oog van twee specialisten in een oogverblindend trainingspak. Dat zeker. Ja, vindt u het mooi? Gemengde gevoelens. Ja. Ja. We hebben het vanochtend over de mensen die deze spelen allemaal mogelijk maken, die je niet op televisie ziet. En dat zijn onder meer die vrijwilligers. Een leger van 25.000 vrijwilligers in een zeer kleurrijk trainingspak. Waaronder Barry en uh, José Gippeling. Twee schaatsliefhebbers die hier op de straatsbaan een plekje hebben bemachtigd als vrijwilliger. Wat doet u? Uh, we houden de orde en zorgen voor uh, veiligheid voor de sporters en de spectators. Ja, zeg maar. Het staat op uw kaart, hè, want dat is de Olympische Spelen. Iedereen draagt de hele dag een kaart op zijn borst. U bent van het uh, Field of Play crew en u van de Athlete Service. Ja, dat klopt. <laughs> Wat doe je dan? Um, nou, wij zijn, mogen in de ruimtes waar de atleten komen en in de gaten houden of iedereen uh, daar de accreditatie voor heeft... en ja. de mensen wegsturen die dat niet hebben. Dit is de ultieme manier om zoveel mogelijk wedstrijden te zien... en uh, zelf bijna niks voor te hoeven betalen, want dat is het toch? Aan de ene kant wel, maar je kan natuurlijk ook op het hoogtepunt... van 10 kilometer uh, achter uh, bij de antrevende sporters staan. Ja. Dus dat, uh, maar u gaat heel uh, veel zien? Ik hoop het wel. Ja. En, uh, als wij ochtends uh, moeten werken, dan, uh, ja, dan wordt er niet, uh, worden er geen wedstrijden geschaatst. En als we s middags... Uh, uh, ja, dan kan je smiddags kijken. En als er s middags wedstrijden heeft... Je hebt dan... alleen de reis te betalen, hè? Ja, die hebben we alleen betaald. Ja. En zijn er veel vragen in Nederland geweest van... moet je daar wel naartoe? Wil je daar wel aan meewerken, die spelen van Poetin? Uh, ja, natuurlijk krijg je de vragen over. Ja. Voor u geen enkele twijfel? Uh, nou, we zijn op uitnodiging van onze vriendin... en uh, die hebben we graag aangenomen. Ja. Nou, succes de en Heel veel plezier dan, hè? Van Sochi naar de Nederlandse wegen... Awb verkeersinformatie van Kees Kwaks. De opvallende zaken van deze ochtendspit zijn eigenlijk allemaal ongelukken. De eerste op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Er is technisch onderzoek bij Hoeveelaken na een ongeluk. Vanaf Voorthuizen 6 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting Utrecht een aanrijding bij de Afrit Oosterbeek. Stad staat file tussen knooppunt Waterberg en de Afrit Wageningen 3 kilometer. Op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam zitten een aantal auto's op elkaar bij Oude Wetering. 5 kilometer file levert dat op en een afgesloten rechte rijstrook. En op de N59 een ernstig ongeluk vanuit Zierikzee naar het knoop met het Daarom is de weg dicht vanaf Oude Tongen tot Den Bobbel. En kan het verkeer omrijden naar Rotterdam van de N215 en de N57. Dit is tot 9 uur, het NOS Radio 1 Journal. Met Frederik de Jong. 12 minuten voor 8. We gaan naar de sport Twee wedstrijden. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je genoten van Ajax Groningen? Het was wat moeizaam, hè? Uh, uit Ajax perspectief was het vrij moeizaam. Uh, als je kijkt vanuit het perspectief van FC Groningen... speelden ze gewoon een hele goede wedstrijd. En waren ze, zeker in de tweede helft... tegen het einde van de tweede helft... Uh, ja, hadden ze eigenlijk alle rechten op uh, een gelijk spelletje gehad. Want uh, ze hebben kansen volop gehad. Ze speelden op een gegeven moment frank en vrij. In de eerste helft werden ze behoorlijk overspeeld door Ajax... Maar eh, op een gegeven moment was het toch Groningen... wat de beste kansen had. En Ajax, ja, het ging inderdaad stroef. Het, het loopt allemaal niet zo lekker. Uh, er werden veel kansen gemist. Uh, met name ook weer in die uh, eerste helft. Maar goed, uiteindelijk gaan ze er wel met de overwinning vandoor. En blijven ze dus gewoon koplopen. Dat zouden ze ook blijven als ze uh, verloren hadden. Uh, maar nu hebben ze theoretisch nog steeds één uh, puntje voorsprong op FC Twente. Dat klinkt een beetje cryptisch. Maar Twente won zijn wedstrijd hè, eerder deze week. We weten het, een midweeksprogramma. Twente heeft één wedstrijd wedstrijd minder gespeeld dan de concurrentie, want het moet nog tegen Groningen. Die wedstrijd werd uh, in de tijd uh, afgelast en uh, staan dus nu op vier punten van Ajax. Maar goed, winnen ze de wedstrijd bij Groningen, dan staan ze op één puntje van Ajax. En zijn daarmee toch ook uh, voornamelijk concurrenten van Ajax. En uh, kijk je nog eventjes naar de andere toppers hè, van deze week, van die midweekse competitie. Ja, dan zie je dat uh, uh, Vitesse, dat het uh, slechte zaken deed, want dat verloor van AZ. Dat was eigenlijk de grote verliezer van dit uh, midweekse competitieprogramma. En Utrecht verloor van Zwolle. Ik moest even kijken of dat wel klopte. Ja, dat, dat, dat kan ik me wel voorstellen. Aan de andere kant, je weet het hè, Zwolle... met name het begin van het seizoen speelden ze echt bijzonder goed. Waren ze waren zelfs even koplopen. Daarna zakten ze ver terug. Maar nu gewoon weer een serie van negen punten. Maximale winst uit drie wedstrijden. En wat dat betreft is het niet eens zo verrassend... dat ze winnen bij Utrecht. Maar een beetje mazzel zat er wel bij. Er kwam een rode kaart bij FC Utrecht. Betekende dat ze met tien man verder moesten. Ja, en toen won Zwolle uiteindelijk met, met 2-1. En ja, Zwolle doet het dus in één keer weer. Heel erg goed. En het is pure pech voor FC Utrecht. Jan Wouters was heel erg boos op de scheidsrechter. Uh, zei in zijn eigen bewoordingen dat hij met een nogal agressief gezicht op de scheidsrechter afkwam. Maar uiteindelijk was het allemaal weer gezakt na de wedstrijd. En toen wilde hij eigenlijk wel een hand hebben van de scheidsrechter. Maar die had zoiets van nou laat maar zitten. En dat begreep Jan Wouters wel. Ik dacht even dat Jan Wouters nu ons toe ging spreken. Nee. Nou, dan uh, gaan we nog even naar die uh, opening van Sochi. De vlaggedrager, Jorin Termors. Is zij terecht aangewezen volgens jou? Ja, het is altijd moeilijk. Um, als je kijkt naar de verwachtingen, en uh, ja, die heeft iedereen altijd voor zo'n spelen, en zeker voor uh, wie mag de vlag dragen, dan ging toch eigenlijk wel de verwachting uit uh, dat uh, Bob de Jong, hè, bezig aan zo'n nou, ja, zo honderdste speler zou ik bijna zeggen, maar in ieder geval de veteraan uit de ploeg, dat die eindelijk eens een keer de vlag mocht dragen. Maar uh, de afweging is anders geweest. Maurits Hendricks, die jullie net uh, aan de lijn hadden, uh, die heeft de keuze gemaakt om uh, toch ook voor een vrouw te gaan, uh, voor een, een, een, een bijzondere sportster, want uh, ze komt op twee uh, verschillende de sporten komt ze uit op die spelen. Is daarmee de enige Nederlandse sporter die dat voor elkaar krijgt. He, ze gaat short trekken en ze gaat uh, op de lange baan rijden. En uh, ja, hij vond het eigenlijk wel waardig dat Ter met de vlag zou lopen. Nou, Bob de Jong werd keurig geïnformeerd door Hendricks. Reageerde teleurgesteld, maar stuurde daarna gewoon ook keurig weer een smsje... dat hij het allemaal wel begrijpt. En uh, ja, dat tekent misschien wel Bob de Jong. Uh, wat dat betreft maakt hij zich ook niet meer zo druk om dit soort dingen. Kan ik me zo voorstellen. Hij wil gewoon schaatsen en wil gewoon uh, goed presteren. Met name op die tien kilometer natuurlijk. Dankjewel, Gio Lippens. Viva la vida. Het NOS Radio 1 journaal Mediaoverzicht. Met Marjan Koekoek. De Amerikaanse talkshow host Jay Leno heeft zijn laatste Tonight Show afgerond. Hij maakte de show met een korte onderbreking sinds 1992. Voor de gelegenheid hadden bekende sterren een musicalnummer ingestudeerd. MUZIEK De Tonight Show met Jay Leno was nog altijd succesvol. Afgelopen jaar keek er dagelijks zo'n 5 miljoen mensen naar. Daarmee bleef hij concurrenten als David Letterman en Jimmy Kimball ver voor. Leno wilde niet stoppen, maar zei eerder deze week dat hij daar nu wel de juiste leeftijd voor heeft. Dit lijkt about de Ik kom uit New England. Je don't retired 56. What are you better than me? Well, you don't work no more, is that what you're telling me? Well, you don't gotta work no more 'cause you're better than me. So we're 63, 64. That's about the right age. Ja, met die opmerking over zijn leeftijd verwijst Leno naar 2009, toen er door de zender NBC werd, toen hij er werd uitgewerkt, maar omdat de shows van zijn opvolger flopte, werd hij toen na negen maanden teruggevraagd. U weet het, het is de dag van de opening van de Olympische Winterspelen. De Nederlandse vlaggedrager Jorien Termors stuurde vanmorgen... haar voorlopig laatste tweet. Vlaggedraagsters Olympische Nederlands team in Sochi. Trots drie uitroeptekens. Laatste sociale media post. Twitter en Facebook uitgeschakeld voor twee weken focus op schaatsen. En de opening van de spelen is bij Google aanleiding voor een stil protest. De zoekmachine heeft zijn logo veranderd in de kleuren van de regenboogvlag. Een duidelijk statement tegen de discriminatie van homoseksuelen. Boven iedere gekleurde Google-letter is een wintersporter getekend. De kleuren hebben dezelfde volgorde als die op de regenboogvlag. Het universele symbool van de homobeweging. Het gekleurde logo is op elke versie van Google te zien, ook op de Russische. In België is een onderzoek gestart naar Nederlandse hooligans... die mee hebben gevochten bij de bekerwedstrijd tussen Oostende en Lokeren. Dat meldt het laatste nieuws. De wedstrijd werd woensdagavond al na elf minuten stilgelegd... omdat supporters onder meer met bier naar het veld gooiden... en door een hek probeerden te breken. Pas na ingrijpen van de ME kon de wedstrijd worden hervat... De Nederlandse, de Nederlandse hooligans hebben volgens het laatste nieuws... in ons land een stadionverbod. En ze waren speciaal naar Oostende afgereisd om te vechten. Geen droomvlucht, maar een dronevlucht... zorgt voor grote zorgen bij de Efteling. Op de website van de Telegraaf staat een bezoeker... met een onbewand vliegtuigje opnames heeft gemaakt van attracties. Hij vloog daarvoor onder andere gevaarlijk dicht langs de Piton. Leuke nieuwe hobby. Op YouTube is te zien hoe de op dat moment het treintje van de achtbaan langskomt. De inzittenden kunnen de drone bijna aanraken. Een woordvoerder van het pretpark zegt dat de beelden goed gelukt zijn... maar dat er sprake is van een zeer gevaarlijke situatie. De Efteling gaat in het vervolg beter controleren... op het gebruik van drones boven het park. Dat zou ik maar doen, ja. Dank Marjan Koekoek. Straks na achten. De kou is nog niet uit de lucht voor minister Plasterk. Den Haag maakt zich op voor een paar spannende dagen.